Gert Kluk met het NOS-journaal. De man die gisteren een aanslag pleegde op een moskee in Brussel... wilde wraak nemen voor het geweld in Syrië. Hij zegt dat hij de Sjaïtische gemeenschap in België angst wilde aanjagen. Bij de aanslag kwam de imam van de moskee om het leven. De verdachte zou een aanhanger zijn van het salafisme... ...een radicale stroming binnen de Soenitische islam. Volgens ooggetuigen riep hij tijdens zijn daad anti-Sjaïtische leuzen. De Syrische president Assad is een alafiet en dat is een Syrische Sjaït. De verdachte zegt dat hij uit Noord-Afrika komt...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 Ook vandaag gingen de aandelenkoersen omhoog. Het optimisme wordt gevoed door cijfers die vanmiddag bekend werden over de detailhandelsverkopen in Amerika. Die waren beter dan verwacht. En er zijn ook gunstige cijfers over de arbeidsmarkt. In de Stad Schouwburg in Amsterdam wordt vanavond met een traditionele boekenbal de aftrap gegeven voor de boekenweek. De genodigden gingen ongeveer een uur geleden over de rode loper naar binnen. En op het bal speelt onder andere de Big Band van het Metropoolorkest. Thema dit jaar is vriendschap en andere ongemakken. Het boekenweekgeschenk Helder de Hemel is geschreven door de Vlaamse schrijver Tom Lenoir en wordt verspreid in een oplage van bijna 900.000 exemplaren. Het weer. Vanavond enkele opklaringen. Vannacht opnieuw zwaar bewolkt, minimaal rond 6 graden. Morgen droog en bewolkt in het zuiden af en toe zon. Dan wordt het 10 graden in het noorden tot ongeveer 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Uh-huh. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.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 Central is een Nederlandse band die opgericht is in 2003 door de zangeres Eva Kieboom en toetsenist Emile van Rijthoven. Hun muziek is ook, uh, ja, zeg maar, meer de Braziliaanse muziek. Um, ik heb ze live gezien, onder andere in het voorprogramma van Raoul Midon en op Northside jazz En dus een band die absoluut het, uh, het luisteren waard is. Het nummer wat we gaan draaien heet Tieke. Die het inmiddels al gemaakt heeft, Jels uh, Pietersen. Jails Pietersen met de Havana Cultura. Uh, yeah, een album alweer van uh, uit augustus 2010 gereleased uh, Het nummer heet Rofo, Rofo Fight. En uh, yeah, het klinkt altijd goed. Dit is mijn Petersen, is een beetje mijn, uh, mijn voorbeeld. Oké, okay, we gaan verder met een nummer van een groep die denk ik heel bekend is hier in Zandvoort. De groep is Batida, het album is Do Bem uit 1992 en het nummer wat we gaan draaien is Begela. Ik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 Isn't it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 Zie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 Uh, wij uh, zien, uh, verwelkomen u graag uh, terug bij het volgende uur van ZFMTje. Never know how much I love you, never know how much I can.